Dat de tapijten waren afkomstig uit Pakistan, meldde Marchau In een ander pakket, waarin volgens de papieren keramiek moest zitten, werd 1300 kilo marihuana uit Thailand gevonden. Eerder deze week maakte het drugsbestrijdingsteam op Schiphol al bekend dat er cocaïne was gevonden in een lading kokosnoten. De kokosnoten waren afkomstig uit de Dominicaanse Republiek.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 In Kabul is het aantal aanslagen op militaire troepen en overheidsgebouwen de afgelopen maanden toegenomen. Vorige maand kwamen zes Italiaanse militairen bij een aanslag op een militair konvooi in Kabul om het leven. De kernreactor in Petten wordt waarschijnlijk gesloopt. Ervoor in de plaats moet een nieuwe, moderne reactor worden gebouwd. Het kabinet praat daar morgen over. De reactor waar medische isotopen voor de opsporing en behandeling van kanker worden gemaakt... is na 40 jaar sterk verouderd. Er zijn regelmatig technische problemen... waardoor de productie van isotopen stil komt te liggen. Ook voor volgend jaar is een reparatie gepland... De exploitant wil de reactor na 2015 ontmantelen en een nieuwe bouwen. En daarmee is een bedrag van ongeveer 300 miljoen euro gemoeid. De kans is groot dat de nieuwe reactor weer in petten wordt gebouwd. Het tekort op de Amerikaanse begroting is dit jaar opgelopen tot 1,4 biljoen dollar. Dat is meer dan drie keer zoveel als vorig jaar. De stijging komt vooral door de stimuleringsmaatregelen van de regering Obama. En al komt er minder belastinggeld binnen.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 Bel voor meer informatie 023 5730 749 of kijk op www.beachnet.nl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 Zandvoort heeft het, het. En jij beleeft het Het ritme van ZFM Op tv, radio en internet ZFM Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort Hoor burgers en gasten van Zandvoort Hoort Dat Zandvoort een bruisende badplaats is Dat wordt dit weekend weer bewezen Op het ogenblik worden er 23 koren Zingen er in de protestantse kerk Vanmorgen vanaf 10 uur tot vanavond 10 uur. En het hele weekend is kunstkracht 12. Oftewel de open atelierroute. Vele kunstenaars in zon voorstellen dit weekend hun atelier open. Komt allen en komt allen. Begin bij het gemeenschapshuis. Daar wordt u allen in volgelicht. Zegt het voort het Dank u wel, hoor. Nee. Ik, zeg, ik zeg zwijg het woord, Klaas. Uh, dat, dat maak ik er dan maar van. Goed, uh, dit was een aankondiging van het uh, tweede uur. Uh, Goedemorgen, Zandvoort. Waarin de, de heer Klaas Koper even acte de prezens gaf. Hij was vorige week derde geworden bij de uh, dorpsomroepencourse. Ja. Dus dat uh, was uh, het uh, verhaal van. Uh, ja, min of meer uh, Klaas Koper. Nou, een dynamische flits in de Dynamisch start. Dynamisch begin in ieder geval. Eh. Uh, Straks uh, in een innige omhelzing nu met een van onze gasten straks. Die hier aan gaat schuiven. Dat is Joke Draaier van het uh, Gemeentebelangen Zandvoort. En Don, wat gaan we nog meer doen? Ja, rond de klok van half twaalf uh, gaan wij praten met uh, mevrouw Van Hulst van uh, Bibliotheek Zandvoort. Over de activiteiten voor uh, de komende tijd. Ook rond de Kinderboekenweek en dergelijke. Ja, dan uh, als dat voorbij is, dan zijn we zo... Uh, Even over half twaalf. En dan gaan we, krijgen we Mario van der Linden. Wat gaat die doen, Jaap? De Korendag. Uh, dat hebben we net van uh, Klaas uh, kunnen okay. horen. Wat er, uh, wat er gaat, uh, wat gaat gebeuren. Dus dat, dat sowieso. Ja, ik, ik, ik krijg hier... Uh, volgens mij uh, staan er gewoon fans uh, nu ineens uh, vlakbij uh, me weer. En die heet Astrid van der Veld. Dus... Oh, hoor, hoor, nou, nee hoor. Ja, dankjewel hoor. Goed, maar goed. Uh, we gaan natuurlijk ook uh, natuurlijk plaatjes draaien. Eh? Die komt uh, onder andere van, van jou uh, vandaan. Ja, ja. En de uitzending wordt verder mede mogelijk gemaakt door de dames uh, Kerkman en Roosendaal wat betreft de redactie. En nu is alleen George van Dam als het uh, technisch smaldeel wat nog over is. En, daar komt ah, wat zeg je? Daar komt oh, daar ja. komt nog terug. Nou, dan, dan, dan, nou dan, dan, dan, dat is in ieder geval prettig. Uh, we gaan uh, luisteren naar en dan moet ik eventjes goed kijken. Oh, Charles af naar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 Till the day I die She may be the reason I survive The why and wherefore I'm alive The one I'll care for through the rough and ready. years Me, I'll take her laughter and her tears And make them all my souvenirs For where she goes Got to be The meaning of my life is. She. she. she. she. Nou, ik denk dat uh, dit eigenlijk ook een beetje een ode is aan jou, Joke. Oh ja. She van Charles Asnavour, Joke Draaier van GBZ. Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen Joker. Uh, allereerst, hoe is het met je? Hoe is met, het met je? Met mij is het heel erg goed. Ja? Ja? Met okay. mijn partner wat slechter. Ja oké, maar, okay, maar daar was ik, dat uh, wilde ik... Uh... Ja oké, okay, is... Nee, met mij is het heel goed. Oké. Okay. Ik heb nog nooit zo goed geslapen als na deze raadsvergadering. <laughs> en hoe komt dat? Hoe komt dat? Omdat ik eindelijk een keertje gezegd heb wat ik al heel lang had willen zeggen. En wat ik ook al al die jaren dat ik in de politiek zit zeg. Ja. Dat er geen vertrouwen is. Geen vertrouwen is. En dat durf geen jij rustig vertrouwen. gewoon, uh, gewoon dat durf te ik zeggen. Ampelijn publiek amplein tegenover drukker. die 16 andere raadsleden. Tegenover, ja. raadsleden. tegenover ja. al mijn collega raadsleden, ja. ja. En, en dat, dat zeg dan, ik zo. Ze ja. En heb je daar dan ook niks mee te maken uh, voor wat dan ook? Uh, dit, dit is gewoon wat, zoals jij eigenlijk bent. Wat? Dit is zoals jij bent. Dit dat is zo van. Dit, dit zeg ik zo ze ook uh, op de man af. Ja, en, en ik bedoel, daar draai ik niet meer omheen. En nu heb ik het gewoon ook openbaar gemaakt. Daar heb ik trouwens al mijn algemene beschouwingen heb ik erop nageslagen. En die komen hier al acht jaar lang op neer. Hmm. Uh. Joke, voor, voor we daar nou uh, induiken, want we gaan natuurlijk in details over. Ja, ja, ja, ja. Maar wat staat GBZ nou voor met de middenboulevard? Globaal, het hoeft niet... Uh, nee, nee, nee, detail. maar wij zijn altijd Dan heel kun je een globaal. Dan van wat, wat, jouw mening zo Wat is. wij voorstaan is vernieuwing. Ja. Vernieuwing... En uh, niet iets wat overal al is. En wat bedoel ik daar niet iets, hè? dus onderscheidend. Ja. En nu, dan moet je of moet je werkelijk die flexibiliteit geven, dat hebben we vorige keer al gezegd. Ja. Of je moet dingen aan banden gaan leggen. Ja. En nou steek ik dus niet meer in op het oude, dan blijf ik gewoon nog op het nieuwe. Ja. En waar het... Nieuwe college mee gekomen is, met dus een flexibel plan, wat vorige keer afgeschoten is door alle amendementen, ja. waar we nu weer open voor stonden, want het plan op zich, het bestemmingsplan, open, flexibel, geen enkel probleem, ja. maar met alle aanhangende amendementen ga je het weer vervormen tot dingen die dan weer net niet kunnen. Ja. En dan ga je dingen vastleggen. Dus WBZ is echt een voorstander van een flexibel plan waarin hoogtes en bebouwing, nou ja, allerlei dingen, parkeren, voorlopig even open blijven? Nee, nee, nee, wij, we kijk, wij hebben het liefst natuurlijk gewoon een plan zoals het er was, een echt plan. Ja. En dat je daar dan nog die flexibiliteit in hebt, want dan weet je waar je ongeveer mee te maken gaat krijgen. Maar alles is nu open, uh, er is verzonnen, een trucje noem ik dat. Dat is de invulling van dat middenstuk, hè, wat... Waar de from en de dingen het op afgekeurd hebben. Daar is een CPO voor uitgevonden. Dat is tegenwoordig dat het mogelijk is. Dat is collectief particulier ondernemerschap voor de mensen die het weten. Daar kunnen de bewoners zelf wat ontwikkelen. Maar die mogen zelf aangeven. Dat staat dan ook wanneer. Dus als ja. jij weet dat je twaalf mensen met elkaar. Hè, of misschien wel 24 of wat dan ook. Allemaal hand in hand bij elkaar. Dezelfde mening, dezelfde kant op kan krijgen. Knap. Als je nu al hoort wat er overal in allerlei dingen gebeurt. En daar is waar wij toen over in, in februari gezegd hebben... Nou, dan moet je dat moderniseringsgebied in het bestemmingsplan zetten. Wat dus uh, aangenomen is een motie door de raad. Uh, daar is door het college op een gegeven moment gevraagd of ze het woordje... Nou... <laughs> ja, uh, ja dat moet ik erin. Het woordje is vervormd in, vervormd in bijvoorbeeld. En het andere was concrete. Ja. Dat het er dus echt in staat. Nou, Martin Bierman zegt, het maakt niet uit. Wat houdt nou moderniseringsgebied in? De Vrom en, de en nog een andere instantie van de overheid hebben geen antwoord gegeven. VNG wel, omdat het nog zo nieuw is. Dat houdt in dat je als gemeente de regie houden, kan houden. Veronderstel dat alle inwoners uh, zo'n ruzie krijgen daar op dat Vavoudjeplein. Dat er werkelijk niks van komt. Dan kan je ingrijpen als gemeente en zeggen van, nou, we hebben hier het moderniseringsgebied. Martin zegt dat het anders kan, maar VNG zegt dat je het nodig hebt. Dus dit is een van de insteken, wat wij zeggen. Er gebeurt dan helemaal ja. niets. Nou, als je die CPO nog even neemt, want daar even op terugkomt. De gemeente is daar ook lid van, hè? want die bezit daar. Uh, ja, nee, dat begrijp flats. ik wel. Maar de gemeente die kan niet meer, die vinger in de pap, dat die zegt van... Nu hebben wij het voor het zeggen. Ja, want, nee, de neuzen moeten wel allemaal ja, in kant op staan. En, en voor je dat krijgt, nou, daar, zijn, daar hebben wij gewoon een angst in. En als je dan als gemeente, dan kan je wel met flats, maar dan heb je een andere regie. Als dat je gebruik kunt maken van het moderniseringsgebied, want dat is gewoon een ja, wet. Het is, we praten over dat stuk wat parallel loopt aan de zee. Ja. van het Favosjeplein. Ja, ja, ja, ja. de Favosjeplein. Ja, ja, de Favosjeplein. Ja. Even nog terug naar dat verhaal flexibel. Waarom hechten jullie daar zoveel waarde aan, aan dat verhaal flexibel? Plan? Omdat ik zelf een heel creatief mens ben. En dat is ook hetgene, en dan komen we gelijk op het punt van de watertoren terug, waarom ik niet mee akkoord kon zijn van een meter. Hè? Of een diameter is het nu 15 en mocht het in diameter 17 worden. Ja. Maar dan ga je het vastleggen. En veronderstel dat je nou in diameter iets krijgt op 17,5 meter. Gaan we dan wat uh, ze dan nog wel eens, dus. gaan we dan zoiets zeggen als uh, het welbekende woord comma-neuken? Om het maar Juist, zo uh, plastisch ja. uit te drukken? Ja. Ja. En en dan, ja, ik moet het zo zeggen. Ik bedoel, uh, er wordt. Uh, ik vind het heldere en klare taal dan weet ja, ja, bijna wordt... iedereen wat je bedoelt. Ja, bijvoorbeeld. Dus eh, eh, dat woord. dus. Ah, nee, ik, ja. eh, ik zeg dat dan maar gewoon even zoals het, zoals het is. Ik, eh, ander, een ander woord kan ik daar even niet voor, voor vinden. Maar het is dus gewoon op de millimeter eh, dan gaan lopen dan zeuren. Dan zit je van, eh, kom dit, kom maar dat. En, eh, en dat vind ik gewoon dat moet je de architecten of de ontwikkelaars of wie dan ook daar gebeurt niet aan dat, willen doen. Ja. Maar gebeurt dat eigenlijk dan te veel in de Zandvoortse politiek? Dat er juist eh, te veel op dit soort soort zaken wordt gelet van... ...ja, het kommaatje staat er niet ja, goed in. Ja, ja, ja, ja, net als met allerlei regeltjes... ...voor kleine huisduin ...en wie is er de dupe voor van... ...niet de grote jongens hoor... ...niet de ontwikkelaars, niet de andere dingen... ...maar de kleine man is de dupe van al dit soort onzinregeltjes. Onzinregeltjes. Onzinregeltjes, onzinregeltjes Maar juist. wat stond jij dan... ...en dan komen we nu wat specifieker... ...wat stond jij of GBZ uh, dan voor met dat amendement? Wat wilde je... Wat was dit nou, nou, kijk, voorlopen? als je nagaat... ...de Paul ja. De pallaspool, wij waren ook niet voor hoogte en zeker niet voor het volbouwen van pleinen. En wij zijn nu als de dood dat die pleinen volgebouwd worden. Dat is gewoon eigenlijk wat wij zien gebeuren. Ja. Maar los daarvan, de Palace kwam met een hele mooie optie C. En als je die beelden ziet, hè, want dat is wat ja. mensen willen zien ook gewoon. Dan geeft dat veel meer ruimte. En als je kijkt wat er nu toegestemd is, met die terrasbouw ook... Dan is dat heel benauwd en dan wordt het vol. en ja, Ik krijg er al Spaans benauwd van en dan denk ik, mijn hemel mensen, waar is de zee, waar is de ruimte, waar staan we hier voor? Dan kom ik terug op de Watertoren waar we dat amendement in geven. Ja, Daar brak het op bij, bij jou. Nou, dat, gelukkig was ja, het het gestemd telkens. ja omdat ik gewoon tegen amendementen ben want dan ga je allerlei dingen weer vastleggen. Ja, maar je had zelf een amendement. Ik heb een amendement en, ja. en dat wil ik dus uitleggen omdat Jantje en dat is het Palace Hotel wel de wijzigingsbevoegdheid krijgt de CPO ja. alle andere Wat is een CPO even voor alle duidelijkheid? Collectief duidelijk... particulier ondernemerschap van het Vervaat. had ik al uitgelegd, dankjewel. maar Zin dus nog, keer. Gekeer, okay. zo, ik was er je even was even weg. Oké, okay, kan goed gebeuren. Gebeurt, dus. ja. Ja, maar en de watertoren waar wij dus al zoveel problemen hebben en laten we hopen dat het dus gewoon goed afloopt. Want wat hebben de eigenaren van de watertoren gezegd? Dat er een behoorlijke claim ligt en die is in het verleden door het vorige college is dat heel netjes uh, een afspraak over gemaakt dat alles wat er gebeurt van de watertoren eromheen met de bezoek of uh, met de bewoners van Zandvoort ook. En daar wordt wind gemaakt, dan is dat ook 50% voor de gemeente Zandvoort. Dat is contractueel vast. Dat is contractueel vastgelegd. Maar omdat er dus een claim lag, omdat er dus voor die tijd, vanaf 1994 speelt het al met de Watertoren. Die jongens, daar is de afspraken zijn niet meer nagekomen met de ontwikkelaars van de Watertoren. Daarnaast is het bestemmingsplan wel beknot... En dan zeg ik, wat maakt nu dat we hier geen wijzigingsbevoegdheid... en dat is het enige wat wij gevraagd hebben... ook een wijzigingsbevoegdheid... zodat de prijsvraag die beloofd was... Ja. die voor het bestemmingsplan uh, in het dorp... aan iedereen zou gevraagd worden... waar ben je voor, waar wil je... een soort referendum zou je het kunnen noemen... en dan... ...in het bestemmingsplan ingepland worden. Dat is nu niet gebeurd, want er schijnt hiervoor een toren te komen. Een tweede toren noemen ze dat. En daar waren ze bang voor, want dat was het eerste advies... ...wat de wethouder gaf waarom het niet door kon gaan. Uh, ja, en ja. dat dus naar de, uh, de tweede toren niet door zou kunnen gaan. Ja. Toen is dat veranderd door de stedenbouwkundigen... ...dat het dus beide mogelijk zou kunnen zijn... Okay. Nou, dat was akkoord. In dat wij het akkoord, was het met de stedenbouwkundigen. Oké, okay, er was wel één ambtenaar die daar tegen was, maar de juristen waren ervoor. Zelfs meneer Bierman was voor. En we gaan terug naar de vergadering. En wat gebeurt daar? Precies wat ik de hele vergadering al gezegd heb. Ik zie op een gegeven moment die er, uh, iemand van de VVD wat influisteren. En vervolgens komt de heer Bierman met hetzelfde... dat het heel leuk lijkt, allemaal en aardig... maar dat het niet kan, want het, het een te grote ingreep misschien is... en dat hij het risico niet wil lopen. Dat het weer te visie, weer te gelegd, te visie moet gelegd moet worden. Ja. En dat is de grootste bullshit die ik ooit heb. Jij denkt dat dat niet zo is? Nee, want andere wijzigingsgebieden hoeven ook niet te visie gelegd worden. Ah, okay. Dus waarom kan dit dan niet? En als je dan kijkt en achteraf hoort dat de weghouder eigenlijk met een soort grapje bedreigd is... van dat als hij dat zegt en positief zou zeggen dat we mee zouden stemmen... dat er een hele grote partij af zou haken en het bestemmingsplan af zou keuren... van dat soort dreigementen en grapjes hou ik niet. Nee, en dat is precies dat wat er gewoon constant gebeurt. Ja. Ik had eigenlijk mijn nichtje mee willen nemen... want die zei gisteren, oma, oh, dat zijn geen grapjes over dingen... en ik denk, dan mag zij uit gaan leggen voor de radio wat grapjes zijn... Ja. Maar zo wordt politiek bedreven. En ja, daar heb ik genoeg nog, van. Nou, als je het hebt over politiek bedrijven en geloofwaardigheid. Mm -hmm. Ongeveer een jaar geleden. was zowel elk, bijna elk raadslid. met Willem Paap voorop. mordicus tegen het afbreken van de Watertoren. Echt. Iedereen had daar wat over. Maar, en nu ineens kan het. Nee, we zeggen toch niet dat die watertoren afgebroken ja, al, moet worden. Er worden nee. plannen gelanceerd. Nee, nee, nee. Er, er komt een oude watertoren voor in de plaats en dergelijke. Nee, en dat die mogelijkheid er is. En ten eerste waren wij altijd voor. Want de watertoren kosten gewoon moordikers veel geld. Nou, je kan hem niet verbouwen door de beton tank richten. Nee. Nou, en zo zijn er gewoon heel veel dingen dat je zegt van... wat moet je er dan mee? En als je dan voor de gemeenschap ten goede kan keren... en als je ontwerpen ziet... dan vind ik dat je dat aan de burger van Zandvoort over moet laten... en dat je niet zo'n handje vol raadsleden die daar allemaal hun eigen competentie en toestanden in kwijt willen... om maar in de hoop weer gekozen te worden. En dat vind ik gewoon de grootste kul. Het is net als die onzin van het Middenboulevard. Zandvoort is meer dan Middenboulevard en Watertoren. Oh ja. En er moet gewoon eens een keertje duidelijkheid geschapen worden... dat iedere inwoner evenveel rechten heeft. En dat is vooral waarom ik gewoon zo ingestoken heb. Want die rechtsongelijkheid is gewoon hier ja. duidelijk weer aangetomen. Nou deed jouw collega van Nico Stammes... van de Partij van de Arbeid de oproep van... Het belang van de middenboulevard overstijgt het belang van de bewoners daar alleen. Alle zandsoortes moeten zich kunnen uitspreken over een aantal zaken. Ja. Is dat iets uh, ben waar ik jij volledig ook in met kan de vinden? De Ben ik volledig. Ik kom ook in verschillende amendementen vinden. En ik begrijp ook heel goed de oudere partijen dat ze mee kwamen. Want dat is de angst die er heerst. Want dit krijg je door dit soort praktijken die al jarenlang op deze manier gevoerd worden. Is er geen vertrouwen. Want weet je wat... En dat heb ik ook gezegd met het Louis-David-cadé. Daar op een gegeven moment, een college maakt afspraken met ontwikkelaars. En een woord wat een college doet, geldt. Ja. Ja? En waar ben je dan als raad? En kun je dan nog aan de hoogte en de breedte en de lengte houden? Helemaal niet meer. Dan sta je gewoon op een zijspoor. Nee. Maar ja. op dit moment door amendementen zijn uh, een aantal beknottingen in de hoogtes... Die, die zijn weggestemd. Dus ja. de flexibiliteit is nog redelijk aanwezig. Gelukkig wel, ja. ja. Gelukkig en en wel. diep in je hart, nu het erdoor is, ben je er ongelukkig mee? Of nou ja, ik heb mijn statement gemaakt, maar ik ben er niet ongelukkig mee. Uh, kijk, ik vind gewoon dat zaken door moeten gaan. En ik hoop gewoon dat we het mis hebben en dat we niet echt een behoorlijke claim als Sandvoort aan ons broek krijgen. En voor de rest hoop ik niet dat alle pleinen volgebouwd worden. Maar ik hou mijn hard vast. Ja, als nou, ik je eerlijk zeg, hou ik me hard vast. Ik heb een beetje mee zitten luisteren. Maar het rotondegebied, gebied, daar hou ik een beetje mijn Natuurlijk, als je, je bent, hebt toch helemaal niet, niet. Wat is 15 meter of 20 meter? Ik, ik, ja. Wat is een plein van, van die grootte? Ja, voor mij haal je, je alle de ruimte de weg. Ja. En je komt naar die ja. ruimte en de zee. Maar ja, dat is een keuze die uh, de raad okay. gemaakt hebt, zeggen ja, ze. Onze vertegenwoordigers ja. maken die keuze. Ja. Joker. Mij is duidelijk wat je bewogen hebt dinsdagavond om okay. te doen zoals je deed. Oké. Okay. Ik hoop de luisteraars ook. Ja. En ik wou nog even wat zeggen. Ja, Die bokkenbruik van mij, dat ja. was geen bokkenbruik... maar heel veel bokkenbruikers zijn dus te bezichtigen nou, en te bekijken vrijheid. bij... Nou, weet je, ik vind het zo jammer. Want ik vind het geen vrijheid. Want ik vraag me eigenlijk af of de inwoner van Zandvoort daarop zit te wachten... Want ik denk dat die gewoon een open en eerlijk verslag willen van de intentie wat er ja. gezegd wordt. En niet of ik mijn bokken heb of niet. Maar die bokkenpruiken zijn in alle soorten maten te kopen. Het Plonisch Haarwinkel in de Kostenstraat. Uh, uh, oh, Dank je wel, <laughs> Live versie van Doe maar met Is Dit Alles. Het uh, is twee minuten voor half twaalf inmiddels uh, geworden. En bij, dat was niet naar Joken gericht hoor. Nee, absoluut we dat niet. Dat moet ik wel even vaststellen. Dat het niet gericht is uh, aan. Uh, <laughs> ja, oké. Okay, goed. Uh, aangeschoven inmiddels is uh, Greetje van Hulst van de. Nou, de bibliotheek ja, daar. Ja, bibliotheek daar. <laughs> Ik zie altijd uh, mails voorbij uh, vliegen secretariaat. en dat, dat had ik dus eerst al in mijn hoofd uh, zitten. Maar dat, dat is ja, de bibliotheek Duinrand. Duinrand is niet alleen Zandvoort. He? Nee, Duinrand is een uh, fusie sinds 2007 tussen de bibliotheken van Zandvoort, Bloemendaal, Bennebroek en Oké. Okay. En we hebben nog een vestiging in Vogel de Zand ook. Maar we gaan nu praten over een uh, project in Zandvoort. Uh, nee, of dit, een activiteit? Deze activiteit doen we in alle vestigingen, en... maar ook in Zandvoort, uiteraard. Oh. Ja. Uitwisselbare dingen die dan uh, zowel in Bloemendaal als in Zandvoort of Bennenbroek gebeuren? Uh, of ja, hebben ze allemaal ja. zo hun eigen activiteit? Nee, we hebben, we hebben gezamenlijk een programma bedacht ook. Wat ook in alle vestigingen uitgevoerd kan worden. En uh, de data verschillen alleen oh, okay. uh, voor sommige dingen. Ja. Ter gelegenheid waarvan is dit? De kinderboekenweek. Ah, Oké. Okay. Jaarlijkse evenement, zal ik maar zeggen. Ja, wat is het thema van de kinderboekenweek? Dat is eten en snoepen in kinderboeken. Oh, wat heerlijk. Is dat alleen voor kinderen? Ja, is alleen voor kinderen? Nou, niet helemaal. Want uh, een van de activiteiten is een high tea. We gaan dan samen met de kinderen uh, hapjes maken. En dat wordt dan natuurlijk aan het eind wordt er tegenzet. En op dat moment mogen ze ook uh, twee ouders of broertjes of zusjes of opa's of oma's uitnodigen om te komen proeven wat ze gemaakt hebben. Dat dus doen, dan kan er wel nog voor wat. Dat maken ze zelf, ja. Zat ja. er in een van die boeken dan een soort van receptuur? <laughs> nee, uh, nee, nee. nee. Dat hebben we wel zelf bezonnen. Okay. Want uh, als je de receptuur uit de kinderboeken gaat nemen, weet ik niet of ze dat nou echt lekker gaan vinden. Ik zal me zeggen, Snoskommers uit uh, Roald Daal, de grote vriendelijke reus. <laughs> Nou, mijn kinderen die noemden courgettes altijd snoskommers. Snos dat vonden ze niet zo lekker als ik dat maakte. En dan hadden ze, oh, we eten weer snoskommers. Ja, ja, ja. Het klinkt een ja. beetje als uh, ja. hele zachte komkommers, zal ik maar zeggen. Ja, ja, ja. ja dat is. Goed. Uh, voor uh, welke leeftijdsgroep uh, is dat? Uh, de Kinderboekenweek richt zich op uh, de basisschoolleeftijd, zal ik maar zeggen. Dus vanaf uh, vijf zes jaar tot, uh, tot en met twaalf. Wow. En we splitsen dat in twee groepen eigenlijk, want onze ervaring leert dat inderdaad, uh, als je iets organiseert voor de onderbouw, dan vinden de kinderen van de bovenbouw er niet aan. Nee, dus er zit best wel een verschil tussen een van vijf ja. of een van twaalf. Ja, absoluut. En ook wat ze kunnen. Ook, en ook wat ze leuk vinden. Uh, ja. voor, de, voor de kinderen, voor de jongste kinderen, hebben we, de, uh, hebben we een theatergroep uh, uitgenodigd. En in Zandvoort komt uh, de theatergroep Koos en Kees... En die hebben een programma uh, sambal bij. Nou ja, dat is zo'n kreet wat ze in het Chine, Chinees uh, afhalen altijd ja. zeggen. Van sambal bij. Sambal bij. <laughs> ja, precies. Ja. Nou, dat gaat dus ook over twee zusters. die een, uh, een Chinees exp, uh, restaurant gaan uh, exploiteren. Maar ze zijn niet zo handig. Dus er gaat van alles mis. En dan kunnen de kinderen helpen om oplossingen te okay. verzinnen. Die worden erbij betrokken. Die worden erbij betrokken. Ja, dat is een interactieve uh, voorstelling. Ja. Ja, dat, is een van de, dat is de andere dag, neem ik aan. Dat is een, de ene dag, ja. En op de andere dag hebben we dan high tea en dat is voor de, de grote, grotere kinderen want uh, wat we vorig jaar gemerkt hebben dat die vooral een doelactiviteit leuk vinden ja. dat, uh... en dat vindt plaats in in de bibliotheek die heeft faciliteiten daarvoor om... ja dan kijk die high tea gaan we natuurlijk geen ingewikkelde bakdingen doen we gaan uh, hapjes maken die je ook uh, gewoon aan een tafel uh, met kan wat ingrediënten bereiden. kan bereiden en uh, nou ja, te zetten, dat is natuurlijk niet zo moeilijk en, en, en een theatervoorstelling? is ook in de bibliotheek is ook ja, ja, nou daar. kijk, de bibliotheek van Zandvoort gaat dan wel naar een nieuw gebouw maar dit gebouw heeft wel genoeg ruimte dat is geen probleem ja, dat dus ruimte zat, ja, <laughs> ja, dat is waar <laughs> dat is, uh, maar ik neem aan dat het dan in kindergedeelte toch zal plaatsvinden? Van... Uh, ja, of in de tentoonstellingszaal dat is ook altijd oh, ja. een hele prettige die, die ook plek, plek ja, ja. ja. ja. dus uh, uh, wat zijn de kosten die eraan verbonden zijn? Uh, 2,50 per kind. En uh, als een ouder mee wil met de theatervoorstelling is dat ook 2,50. Ja, als opa's, oma's, ouders uh, mee willen? Ja. ja. We moeten wel bijdragen. Ja, ja, ja. Okay. En, Ze nemen wel een plekje in tenslotte. De data waarop dat plaatsvindt? Uh, de HIT is op uh, 7 oktober. 50. Dat is dus ook de start van de kinderboekenweek. Ja. En uh, het theater is op 14 oktober. Dus steeds een woensdagmiddag. Ja, oké, okay, een week later. Uh, moeten mensen zich aanmelden van tevoren? Uh, het is heel prettig als ze uh, hun kaartjes van tevoren kopen, want dan kunnen wij goed inschatten ook hoeveel mensen er gaan komen. Ja. En zeker met die IT natuurlijk, want je of moet ook ingrediënten. Uh, je moet ingrediënten inkopen ook. Ja, ja. Ja. Uh, en dat is bij de bib. Ja, gewoon aanmelden. bij de bibliotheek. Ja, of via onze website. Mm, kun je die nog even noemen, de website? Ja. Dat is, nou, is uh, www.bibliotheekduinrand.nl. Uh, Oké. Oh, okay. Www.bibliotheek Duinrand.nl ja. Daar kunnen ze zich aanmelden En de 2,50 te betalen Bij, bij de balie gewoon Bij aankomst ja. Ja. Ik denk dat wij genoeg weten Wil jij nog iets kwijt erover? Ja, of wacht even, een tentoonstelling Heb ik ook iets over gehoord dat was... Er zou ook nog een tentoonstelling zijn? In de bibliotheek op dit moment. Ja, ja papiermozaïeken of papierkunst. eigenlijk. niet in het kader van kinderboeken. Nee, dat heeft niks met de kinderboeken te maken. Maar goed, even goed, uh, is dat nog wel even leuk om dat even onderdanig te, te brengen? Wat, uh, ja, wat Vlinders dan... van papier heet het. Ja. Ja, ja. Hoe zijn jullie daar? Uh... Aangekomen. Nou, onze tentoonstellingen worden eigenlijk, uh, onze tentoonstellingsruimte wordt uh, heel goed gevuld altijd. Door mensen die zelf komen vragen of ze mogen hangen. Dus uh, mm -hmm. over het algemeen uh, moeten wij uh, onderhandelen om iedereen een plekje te geven zelfs. Ja. Dus dat uh, hoeft niet. Zijn ze, niet. ze daar, zo, uh, staan daar mensen gewoon voor in de rij dan ja. om dat te, ja. dat te mogen doen? Ja, dus kennelijk is er behoefte aan expositieruimte in Zandvoort. ja. ja. Dus, uh, maar wat ik nog wil zeggen over de Kinderboekenweek. Behalve dus deze twee activiteiten. Ja, ja, ja. Um, uiteraard staan uh, alle bekroonde boeken. Want op, uh, de Kinderboekenweek wordt geopend op 6 oktober. Uh, S'avonds. Met een Kinderboekenbal in Amsterdam. Uh -huh. En dan wordt ook de Gouden Griffel bekendgemaakt. Naast de Gouden Griffel uh, vallen er nog meer prijzen: dat zijn de Zilveren Griffels en de Vlag in Wimpels. En die boeken zijn natuurlijk allemaal te zien uh, tijdens de Kinderboekenweek. Die. Uh, die uh, presenteren we op een uh, aangepaste manier, passend in het thema. Een <laughs> ja. uh, soort eetlezen, zou ik maar zeggen. En, uh, en uh, alle boeken natuurlijk die over dit thema gaan, uh, die zijn ook te zien. Nee. En daarnaast is er nog een, een permanent een quiz voor de kinderen. Een quiz over groentes. Want wij hadden zoiets van, weten kinderen nog wel hoe een groente eruit ziet als hij zo... Voordat hij gesneden is ja. enzovoort. Dus, uh. Ja, ik denk dat dat verrassende resultaten kan geven. <laughs> dat is, uh, en als ik, als ik zelf de bib binnenkom, ga ik eerst altijd naar de snuffeltafels en ja. de, de, de thematafel en dergelijke. Voor kinderen is dat ook zo en zeker in de boekenweek zijn er ook Ik heb er eigenlijk nooit goed gekeken. Kunnen kinderen daar ook snuffelen naar tafels met thema's of... of Um, ja, nou, in de kader van, van die boekenweek. In, in, in de kader van die boekenweek. Ja, de boeken over thema, die, die gaan die we dan prominent dan neerleggen. En ja. die kunnen ze gewoon uh, lenen, uiteraard. Ja. Oh, okay. Ik weet wat ik weet ja. Nou ja, goed. Ik dank je hartelijk voor de komst. Graag gedaan. En graag tot een andere keer. Ja. Oké. Okay. keuren was dat, komt uit Duitsland, uh, aangeschoven, ik... als ik dat al zie, dan denk ik van <laughs> jonge jongen het dat lijkt net alsof ik in een, een of ander sprookjesverhaal uh, terecht uh, ben gekomen. Nou is dit soms ook wel eens een beetje een sprookjesverhaal hoor, uh, bij, uh, bij ons uh, op die zaterdagmorgen, maar Mario uh, van der Linden, uh, goedemorgen. Hallo. Goedemorgen van de Korendag, ja. maar ook van de, de Beach ja. Waarom deze uitdorsing? Want je ziet eruit als een, als een, een tovervee. Vee. Ja, dat klopt. Dat ja. heb je goed gezien. Is dat het thema van jullie uh, Korendag? Ja, het thema is musical. Goh. En over, uh, eigenlijk hebben wij het hele het, de kerk hebben we omgetoverd tot een Musical Wis je moet straks even kijken, want het is zo mooi geworden. Mm -hmm. En uh, de organisatie loopt over het algemeen in kleding uh, voor de Wis. Maar er zijn ook uh, uit uh, de musical Cats, A Phantom of the Opera, um, Sister Act en zo zijn er een aantal um, musicals. Is er dan steeds van één koor iemand die verkleed is en dat dat straks dan bij elkaar komt aan het eind van de dag, dat daar een soort soortment van musical uitrolt? Of uh, is elk uh, koor voorzien van twee, drie mensen die zo'n musical personage ja. hebben? Ja. Nee, nee, helaas dat niet. Nee. Nee, nee, want dat een, maar dat kan nog komen. Ja, dat kan nog komen. Maar in ieder geval, degenen die daar rondlopen, er zijn een groot aantal mensen die uh, verkleed zijn. Mm -hmm. En uh, vanavond gaan we dus uh, optreden uh, als de beatspopzingers. En dan hebben we een hele mooie afsluiting. Ja. Dus, ja, daar moet iedereen naartoe komen. Ja, vandaag natuurlijk de hele dag. Ja. Want het is van 10 tot 10. En er komen 22 koren uit het hele land uh, komen optreden. En dus dat is uh, zo'n nou, 800 koorleden in totaal. Denk ik wel, als het ja. niet meer is. En die, uh, ja, in ieder geval zingen ze één musical nummer. Ja, hoe gaat dat, dat? Want als je 800 van die mensen dan hebt. dat lijkt me dan ook wel van. ja, Je mag uh, ongeveer een kwartier staan. En dan is het uh, zoals uh, Wim Sonneveld. Wel eens uh, als de opperstalmeester. Bij uh, van het uh, paleis. Ja op Sodemieteren de volgende moet weer. Uh, of ja ik zou, wil, nou. Ja, zou ik zeggen, zeg het even gechargierd. zo. Nee, nee, maar natuurlijk niet. Wim Sonneveld deed dat dan wel eens. Uh, bij de défilé. En zei dat dan. Maar. Dat lijkt me toch wel een behoorlijke organisatie ja, in dat opzicht. Dat is zeker. We zijn al uh, een jaar lang bezig om uh, alles te organiseren. Dus dat is uh, ja, ook uh, het programma en uh, de, de koren aanschrijven. Vragen ook wat de koren gaan zingen. Of ze met een CD zingen. Of ze uh, met gitaar komen. Of mm -hmm. met een hele band mm -hmm. komen. Hoeveel uh, microfoons ze nodig hebben. Dus. Die mensen die uh, hebben dat. Uh, want er zijn een aantal koren die dit al. Denk ik voor de meer. Ja, dit is de derde de de, keer. Ik denk dat het dus al een aantal koren zijn die ook ja, voor de derde en, uh, keer hier uh, zijn. Ja. ja, klopt. Ja. Ja hoe reageren de, die de hierop? Ja, heel leuk. Heel ja. leuk. Zo zijn uh, allerlei berichtjes ook op de website, WW en Ja. En daar komen ook allemaal leuke berichtjes binnen. Iedereen is dol enthousiast en ze staan te trappelen om mee te doen. Er zijn zelfs al koren die nu al voor volgend jaar willen inschrijven. Ja. Dus ja, het is echt heel erg leuk. We is, doen dit, ja, is dit ook een Zandvoorts initiatief ooit uh, geweest? Dit uh, verhaal van die dag? Mm, een Zandvoorts initiatief? Hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe. Ja, ik bedoel, het, het is voor het eerst uh, drie jaar terug, zeg maar. Hè? Of ja. twee jaar terug. Ja. In uh, 2007 is dit voor het eerst uh, bedacht. Ja. Is dat bij jullie uit, uit jullie koker gekomen? Of hadden, hebben we nog meer korendagen in dit land? Uh, dat er, zijn, ja, ja, er zijn nog meer korendagen in dit land. Ja. En daardoor kwam uh, uh, Marijke van Wonderen kwam op dat moment met het idee van... nou god, uh, hey, kunnen wij dan ook niet zo'n korendag in Zandvoort organiseren? Oh. En een aantal mensen heeft gevraagd om mee te doen. En, uh, want wij dachten van, uh, wij kunnen het leuker en beter... Want uh, we hadden toch altijd wel commentaar zoals iedereen altijd heeft. Daar ben je Nederlander voor. En uh, toen zijn we met een aantal mensen om de tafel gaan zitten. En in eerste instantie zei ik van ik doe niet mee want ik heb al genoeg op mijn bordje. Maar uh, het uh, groeide, groeide, groeide en ze zeiden toch nou wil je toch maar ook meedoen. Toen heb ik gezegd nou ja helemaal leuk en nu ben ik zo blij dat ik mee mag doen. Want het is zo leuk. Het is echt zo gezellig en ja. iedereen doet zijn eigen ding en uh, iedereen doet het ook helemaal goed. Iedereen heeft ook zijn eigen kwaliteiten. Dus. Ja. Ja, je zegt 800 man verspreid over de hele dag. Dat ja? Je zo'n beetje meedoen. Ja. Uh, kun je dat herbergen in die kerk? Daarachter is uh, dan wel een ruimte om mensen op te vangen. Uh, hoe ga je dat uh, doen? Of heb je dat al geregeld? Ja, ja dat is ook geregeld de, de koren kunnen een half uur van tevoren komen Dan kunnen ze daar zingen. En dan kunnen ze ook een kopje koffie drinken. Dat is daar bij de koffieruimte, daarachter, hè? Ja, het, ja. het oude jeugdhuis. Ja, het oude jeugdhuis. En uh, daarvoor, voor, uh, de, voordat je de kerk inkomt, kan je ook lekker een kopje koffie, thee halen, okay. wat frisdrank, lekkere broodjes, marsen, chips, en dus Je kan helemaal voor zorg naar binnen. Dat is voor de koren of ook voor de bezoekers? Voor iedereen. Okay. Iedereen die dat leuk vindt en lekker vindt, uh, die kan daar gebruik van maken. De, en dan stel ik me zo voor dat bezoekers, die kunnen eigenlijk de hele dag de kerk in en uitlopen en luisteren, een uurtje of een half uurtje en weer vertrekken. Ja, en de toegang is gratis. Ja, ja dus iedereen kan maar naar binnen lopen. De deur staat open en je kunt in ja. en uitlopen. Ja, ja en je krijgt een programmaboekje en dan kan je denken van nou dit koor vind ik niet leuk, maar god, en misschien over anderhalf uh, uur vind ik het wel leuk. En dan kom je terug en ja. dan kom je wel gezellig kijken. Ik, en er zijn er heel veel die de hele dag blijven. Ja. Zo leuk is het. Ja. Maar het is ook weer, net zoals de eerste keer, toen was het een toevalligheid in de samenloop van omstandigheden. Maar dit is nu de tweede keer dat er gebeurt. Dat jullie dit in hetzelfde weekend doen als de open Al Atelier route Dus ja, het is wel leuk als je, als je inderdaad wat je zegt, een koor even... Ik heb even niks met, uh, met een volgend koor. Dat ze dan uh, bijvoorbeeld het dorp in kunnen trekken. Ja, dat doen dat ze zeker. Even, ja. Er zijn er ook die hier blijven eten. Ja. Dus uh, dat is natuurlijk ook heel leuk voor, uh, voor Zandvoort. Ja. Ik weet al uh, een aantal uh, koren die mij benaderd hebben. Om te vragen van goh, is er niet ergens een leuk plekje waar we straks kunnen eten. Dus uh, ja dus ze blijven ook. Ja. Ja. En, en ja, god. Uh, bij, uh... Het is weer een, uh, a, een, bedoel, een aardige omstandigheid dat ook weer dat verhaal van Kunstkracht 12 dan weer speelt. Want dat, dat zo, had, was de vorige keer. De eerste keer dat ik hier een tafel had van, nou ja, dat, dat is wel leuk als mensen dan ook nog even een, een ja, even dus buiten to, kunnen Ja, dat is toeval. Dat is toeval. Ja. Dus nu ook weer toeval. Ja, dat is ook toeval. Ja, ja. Ik, heb, ik denk meer omdat wij altijd mooi weer hebben. Dus <laughs> hebben ze ja. ook gekozen voor, uh, voor deze dag. Nee hoor, nee, dat viel ja. gewoon samen. Ja. En dat is ook leuk voor, uh, voor, voor iedereen die uh, hier naartoe komt natuurlijk. Dan hebben ze ook nog een mogelijkheid om overal te gaan kijken. En luisteren natuurlijk in de protestantse kerk op het kerkplein. Van 10 tot 10 zijn er 22 koren die daar erg mooi komen zingen. En een van die koren is het Prismakoor uit Amsterdam. Ja, klopt. Dat is een speciaal gastoptreden. Wat is er zo speciaal aan het Prismakoor? Um, dat zijn mensen met een... een um... Verstand... Een handicap? Ja, nou, dat mag je eigenlijk niet zo zeggen. Ze, ze, ze hebben... nee, nee, dat is zo zeggen. ze niet een, een verstandelijke beperking. Ja. En uh, die hebben we uitgenodigd omdat we dachten... Het is wel... <coughs> Sorry, mijn stem <stemming> gaat terug. <coughs> oh ja, je uh, moet nog zingen. Ja, ik moet ook <laughs> nog zingen. Maar dat zat eraan te komen. Uh, maar het was... Ja, we dachten het is leuk om, om, om die mensen te laten komen. En als ze speciale gasten laten komen. En toen dachten we, nou het wordt wel erg duur omdat uh, te doen. En toen uh, zijn we rond gaan bellen. En uh, hebben het Rode Kruis uh, bereid gevonden. om uh, op een redelijk goedkope manier. deze mensen op te halen en terug te brengen. we zijn heel blij om deze mensen te begroeten straks. Ja, en dan de grootste finale. samen met Sonority uit Aalsmeer. Ja. Maar daar willen jullie niks over vertellen. Want er nou, staat daar... hier in het persbericht. Dat het een verrassing moet zijn. Hey, nou, dat, daar kan ik nog een klein, klein, klein tipje van de sluier op, eh, op lichten. Want uh, wij doen samen de uh, Brand New Day. Van de WIS. Ja, van de WIS. Ja, omdat al het hele thema de the WIS is. En um, ja, dat hebben we dus samen ook ingestudeerd. Ieder apart. En we zijn ook een keer bij elkaar gekomen om dan uh, het samen te repeteren. Nou, dat ging al heel erg leuk. Dat ging erg mooi. Ja. Dus dat, uh, dat gaat ook helemaal... Uh, nou. En jullie zijn allebei dan ook gekostumeerd? Sorry? Allebei de koren zijn gekostumeerd? Nee, nee. De, dit, misschien dat er een aantal uh, komen. We ja. hebben wel gevraagd van, goh, als je het leuk vindt, dan uh, mag dat ook. Ja. Maar ons koor is dus uh, ja, echt in kostuums. We vinden dat als uh, gastkoor wel leuk, dat iedereen het ook ziet van, uh, dat zijn de, de gastheren en ja. vrouwen. Ja. Ons eigen Zandvoortsmannenkoor treedt ook op vandaag? Ja, die heeft al uh, gezongen. Was, uh, die opende ja, eigenlijk. Dat was het uh, degene die het spits afbeten. Want ik zag ze al keurig netjes met strikje. En, uh, en, en, en ja, ja, begin nou niet overkleding voor het Zandvoortsmannenkoor. Ja, ja, dat is pijnlijk. Waarom? Dat we moet... ja, raakt ja, krediet dat, afgekeurd. Dat is een heel ander week. verhaal. Ja, we we, we gaan, gaan geen politiek. Nee, nee, dus nee dat doen we, nee, nee, doen we niet. Nee, nee, nee maar ik zag ze wel heel erg. De dag is gewoon heel leuk om Ik zag ze netjes gewoon weer in gesteven pakken. Ik zag ja. ik zo weer al uh, gewoon. Een leuk. Jaar, ja. paste er precies helemaal naast zo, Maar had je nog iets van het repertoire van de mannen meegekregen? Wat, wat ze deden? Of ja, de... ja, wij krijgen uh, alles uh, ook toegestuurd, want dat vragen we ook. Ja. En, en wat hadden ze onder andere gedaan? Wat hebben ze gedaan? Ja, want uh, dat, Kijk, dat ben ik... Oh, ik, oe, ik mag even kijken. Kijk, nou mag ik Ons lied aan de zee, vive la compagnie, die nacht, waarom bies doe ik komen, bring him home, and you'll never walk alone in een combaya. Dat waren de... De mannen van het Zandvoors Mannenkoor die dat gedaan hebben vandaag. Ja. En momenteel is uh, Kidscrew bezig. Als het Plot, goed is. Ja. Nog. Nee. Het uh, dus zijn we er net nog... weer afgelopen. Ja, het is vals en gemeend wat nu ja. uh, staat, uh, staat te zingen. Ja, en dat was, Kids Crew is natuurlijk een kinderkoor. Uh -huh. Ook heel leuk, want het is voor het eerst uh, sinds drie jaar dat we een kinderkoor hebben. Dus ik hoop dat ze volgend jaar weer terugkomen. Ja, en, en wat ik ook nog zie is uh, hier weer een koor uit de buurt. Just for fun. De Zilk. Ja. Dus dat is ook wel leuk dat er gewoon ook nog koren uit de buurt komen. Ja, ja, maar van ver is natuurlijk ook leuk. Ja, hè? Dat, dat is leuk. we zo wijd en zijt bekend staan dat het zo leuk is om naar Zandvoort te komen. Zo en zo natuurlijk om dan de Korendag mee te maken. Maar iedereen maakt een hele uitstapje van. Ze komen met bussen en dan gaan ze nog eventjes wat eten, wat lunchen. Gewoon even wat wandelen, lekker, lekker uitwaaien. En Dat is gewoon heel gezellig voor de mensen. Ja. We hebben... Het is jammer dat we geen tv hebben, wat zo mooi als jij verkleed bent nu. Uh, er is ook nog iets speciaals. Hè? Er zijn meerdere me mensen verkleed. Ja. En bezoekers kunnen dan op de foto met... Uh, ja, de bezoekers, met, als ze dat willen, kunnen ze gewoon een foto van ons maken... met, uh, met degene ook die dan uh, de, de foto wil maken. Ja, wat, wat voor figuren? Vertel even wie jij bent uit de Wis. Ik ben de goede vee uit de Wis. Ja, ja. En dan hebben we ook uh, Tin Man uit de Wis uh, en um, de leeuw. Leo, ja. En we hebben uh, Dorothy uit uh, de Wis. Maar we hebben ook uh, nog uh, twee uit de Cats, uit uh, de musical Cats lopen. Twee katten. Uh, de, uit de Phantom of the Opera, het stelletje. En, oeh, wat meer. Lopen ja. meer? Um, Sister Act en de nonnen lopen in de, in de rondte. En bedoeling is, of bedoeling is, uh, je kunt daarmee op de foto als ja, je dat wilt. Ja, ja. Hebben jullie zelf een fotograaf of moeten mensen hetzelfde? zelf doen? En mensen mogen dat zelf doen. Nou, nee. Dat is toch dat je kunt kiezen en niet verplicht bent om, om een bepaalde foto te nemen. Jammer dat er geen fototoestel bij ons is. Ja, hebben. nou ja, goed. Ja. Je kan niet alles hebben, denk ik, hier. Kom uh, kijken, zou ik zeggen. Nog <laughs> ja. even over jouw pak. En uh, is dat nou niet... Want je gaat, neem ik aan, de hele dag zo uh, erbij lopen. Ja. Uh, is dat niet uh, afmattend op een gegeven moment? Of, uh, heb je dan niet even de behoefte van... Ik moet even die nu, rotzooi nu kwijt. Nu he? even niet. Nee, het zit eigenlijk ja. heel lekker. Ja, ja Maar ik heb vind bij, het leuk op kleed te zijn. Heb jij <laughs> dit bij de toneelvereniging van Wim Hildering eh, net uh, opgehaald? Dit, nee, uh... dit hebben een aantal leden van ons koor allemaal gemaakt. Zo? Ja, echt chapeau. Dat is zo mooi. Ze hebben echt de, de, de leeuw ook en, en, en de tinmen hebben ze allemaal zelf gemaakt. Prachtige jurk die prachtig, ja. Ze hebben het zo goed gedaan. Ja, echt, ik, ik, ik heb er geen woorden voor. Dat ja. hebben ze zo leuk gedaan. Ja. Maar ook helemaal op maat, hè. Dus daarom zit het lekker. Ja. Er, is, er is niks mis mee. Zijn, zijn er zulke creatieve mensen binnen die beatspopzingers, die dan op een gegeven moment dan met zo'n hele grote lat uh, komen van, nou, dit zijn de maten van Mario en dat zijn de maten van, nou ja, At, een ja. B, ook. Ja. noem maar wat. Ook, hebben ze ook een hele mooie jurk voor uh, in elkaar gemaakt. En... Um, ja, de, ja we, we, we zijn creatief. Ja. We zingen zo en zo al. Ja, dus dan ben je al creatief, toch? Ja. ja. ja. ja. En, uh, ja en, en gezellig, het, het, het hele team werkt mee. Ja. Momenteel staan alle beachpoppers, een, op een paar na die dan ziek zijn of niet zo lekker zijn, maar die komen vanavond, staan op de vloer. Allemaal ja. aan het helpen. Ook mensen van de kerk zijn aan het helpen. Het is zo mooi. Zo, iedereen doet, die ziet wat en die, die pakt het ook weer op. Dan nog even over die kerk. Want ja, uh, jullie die hebben dat dus nu voor de derde keer in de kerk. En ja. uh, Jullie zijn een, uh, ook ja, regelmatig uh, zeg maar, bespeleren van, uh, van die kerk. Ja. Want dat uh, doen jullie ook. Ja. Uh, ja, dat, dat, is dat ook uniek voor koren om juist te zeggen van... Nou, die akoestiek van die, uh, van die hervormde kerk hier in Zandvoort die is zo mooi. Ja, het is prachtig om in de kerk te zingen. Ja. Het is zo en zo mooi natuurlijk. En, en, en, ja, deze kerk is natuurlijk speciaal omdat wij daar elke vrijdagavond vlakbij ook repeteren. Ja. En um, ja, dat geeft dan ook een band. En, uh, volgende, uh, trouwens, moet ik ook nog even zeggen. Ja, de 18 oktober treedt de zingers ook nog op het boom, boom, uh, pleintje. Boom, boom, boom, boom.